Zes uur, eerste raam met het NOS-journaal. Minister Timmermans betreurt de inbraak gisteravond in een woning in Den Haag... die onder beheer staat van de Russische ambassade. Het pand aan de bandstraat werd gebruikt als woonhuis voor ambassadepersoneel. Tegen het ANP zegt het ministerie dat de politie direct een onderzoek is gestart naar de daders. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Russen. Of er bij de inbraak iets is gestolen is niet duidelijk. De economie van China is in het afgelopen kwartaal met 7,8 procent gegroeid. Dat is iets meer dan in de eerste helft van het jaar. Zowel in China zelf als in het buitenland was meer vraag naar Chinese producten. Eerder dit jaar was de groei door de recessie juist wat afgenomen. Op de lange termijn zijn de vooruitzichten voor de Chinese economie volgens analisten nog onzeker. Supermarkten stunten steeds vaker met goedkope plofkip. Vooral marktleider Albert Heijn heeft de kip vaak in de reclame, zegt stichting Wakker Dier die het onderzocht. Ook andere supermarkten gebruikten vaker kip om klanten te trekken. Eerder dit jaar beloofden supermarkten nog dat de plofkip op termijn uit de schappen verdwijnt. Wakker Dier noemt de hoeveelheid reclamekip dan ook onbegrijpelijk. Mexico gaat belasting heffen op ongezond eten en drinken. Voortaan gaat voor elke liter suikerhoudende frisdrank ruim 5 eurocent naar de schatkist. Op etenswaren als zoutjes, chocola en pindakaas wordt extra btw geheven. Zo'n 70 miljoen Mexicanen hebben overgewicht. 8 op de 10 kinderen zijn te dik. Diabetes is in het land volksziekte nummer 1. De Haagse wethouder Kool heeft excuses aangeboden aan de gemeenteraad.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 D Verkeersinformatie. In het Midden en Zuiden moet het verkeer rekening houden met mistbanken. Dan een bericht van de spoorwegen tussen Maastricht en Heerle... rijden namelijk geen treinen. Komt door uitgelopen werkzaamheden. De vertraging is daar ruim een uur. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Het is vrijdag 18 oktober. Goedemorgen. U hoort zo over de volgende deuk in de Nederlands-Russische relatie. De inbraak in Den Haag. Marcel Bril weet al meer. En ik hoop er de Haagse politie ook nog over te spreken. Voorlopig houdt nog iedereen even zijn mond. Dan is vandaag ook nog een maand geleden dat de eerste activisten werden opgepakt... bij de Russische Boerplatform. Straks contact met Greenpeace over de Nederlandse activisten. Faiza Olazen. Zij moet vandaag voor de Russische rechter komen. Correspondent Robert Portier praat u bij over de bosbranden in Australië. De Colombiaanse regering praat nu precies een jaar met de guerrilla beweging FARC. En ondanks alle afspraken worden er nog steeds plofkippen verkocht. U hoort dat. Het worden er zelfs steeds meer. Straks een reportage en ook een reactie van de supermarkten. En Mark Robin Visser beleeft een fruitige vrijdag. Ja, nou appels en peren kan je natuurlijk niet met elkaar vergelijken. Maar 2013 is een ontzettend goed fruitjaar. Muziek hebben we ook. Het is ook vrijdag voor The Cure. Minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. De relatie tussen Nederland en Rusland is weer iets meer op de proef gesteld. Gisteravond is er ingebroken in een woning... die wordt beheerd door de Russische ambassade. Het is trouwens geen diplomatieke vestiging. Daar zou ambassadepersoneel worden ondergebracht. Van Marcel Bril nou maar een kijkje. En toen ik hier aankwam, toen stond de deur nog open. Het pand werd weer vrijgegeven. Ik liep even naar binnen, stak mijn uh, hoofd om de hoek. Daar zag ik een iets wat slaperige uh, mevrouw... Uh, die uh, in het Engels tegen ons zei dat ze niks mocht zeggen. Toen kwam ook een Russische ambassademedewerker naar ons toe... en de politie, die niks wilde zeggen tegen ons... behalve dat wij niet naar binnen mochten. De politie heeft zo'n twee uur aan sporenonderzoek gedaan. Het is niet duidelijk of de inbraak verband houdt... met de incidenten van de afgelopen tijd... die de verhouding tussen Nederland en Rusland op scherp hebben gezet. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft wel gereageerd al. Hij betreurt de inbraak. Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt samen met de Russische ambassade om de daders op te sporen. De bosbranden die in Australië woeden, richten grote schade aan. Rond Sydney zijn zo'n honderd huizen inmiddels verwoest. En enkele duizenden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Een bewoner vertelt over zijn vertrek. You do your best and it just kind of gets to the stage where you just realise that you can't do anymore and you go. <laughs> you take what you can and go. In my mijn geval het was de dog. Ja, pakken wat je nog pakken kan en in zijn geval was dat dus de hond die hij meenam. Een man die zijn huis tegen de oprukkende vlammenzee probeerde te verdedigen kwam om het leven door een hartaanval, vertelt de premier van de deelstaat New South Wales. A 63 year old man who apparently collapsed fighting a fire to defend his his property, taken to Wyong Hospital and unfortunately couldn't be resuscitated. So that's that's the worst that anyone wants to happen. Het vuur vormt alsnog geen bedreiging voor Sydney zelf. Wel zijn de grote rookpluimen te zien vanaf de toeristische trekpleisters, zoals het Opera House en de Harbour Bridge. De Tweede Kamer is voor afschaffing van het illegale kwotum. SP, GroenLinks en Partij van de Arbeid steunen de motie van de ChristenUnie. Want Kamerlid wel voor de wind. Illegale zonder crimineel verleden zullen daardoor minder gauw worden opgepakt, ook als illegaliteit straks strafbaar is. voorstel is een belangrijk signaal, zegt pvda leider Samson. Als mensen al bang waren dat we op illegale gingen jagen... louter omdat ze illegaal waren, dan is dat uh, voorbij. Volgens Voor de Wind is het voorstel meer dan alleen een signaal... en komt er hiermee een einde aan de heksenjacht op illegaal. Dit is nu een hele duidelijke stap voorwaarts naar een menselijker asielbeleid... Geen heksenjacht meer, geen quota, uh, geen mensen gaan opjagen. Mensen uh, illegale die, of die, de, die het huis niet meer uit durfden omdat ze bang waren om opgepakt te worden. Nou, die kunnen nu rustiger over straat. Staatssecretaris Steven van Justitie benadrukt... dat in de praktijk illegalen toch al niet door de politie worden opgepakt. Uh, dat er niet op wordt gejaagd... en dat er dus weinig in de praktijk zal veranderen door deze motie. Supermarkten stunten steeds vaker met goedkope plofkip. Vooral Albert Heijn, zegt de stichting Wakkerdier. Albert Heijn had in de eerste zes maanden dit jaar 58 keer kip in de reclame. In dezelfde periode, 2012, was dat 21 keer. En dat is niet goed voor de geloofwaardigheid van de supermarktketen, min meent Wakkerdier.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 Eerste blik in de ochtend. Kranten, Telegraaf, opent euh, ja, dan toch maar weer met de Nederlands -Russische een Nederlands-Russische relatie. Koning naar Poetin, staat dat het kabinet, wil het aanstaande bezoek van koning Willem-Alexander aan Rusland daarmee de goede relaties onderstrepen. En daarom behoort een ontmoeting met de Russische president Poetin ook tot de opties, zegt premier Rutte in een interview met de Telegraaf, dat in zijn geheel morgen pas verschijnt. Wordt gekeken of die ontmoeting mogelijk is, bevestigt de minister-president. Ook het ND in het commentaar zegt dat de koning in Rusland olie op de golven moet gooien. De zaak tot een beetje tot bedaren moet brengen. Trouwens, in de Telegraaf ook al een foto van dat KGB-pand. Waar de deur open staat en de politie voor de deur woning in de Bandstraat. In Den Haag staat bekend als een voormalig geheim hoofdkwartier van de KGB. Zij heeft de Telegraaf daar nog onder een andere opening. Heeft het over de klaslokalen. Veel van die klaslokalen doen namelijk een aanslag op de gezondheid. Het is snikheet, of veel te koud, te donker of de zon verblind. Kwart van de schoolleiders geeft een ruime onvoldoende... voor het binnenklimaat in hun klaslokalen. Blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Gezonde Scholen... naar schoolgebouwen in België, Nederland en Luxemburg. Volkskrant heeft een mooie foto op de voorpagina... van die gestrande kotter, uh, visserskotter, visserschip bij Petten. Uh, je ziet hem liggen daar op... Uh, Half op het strand, op de stenen, in een woeste zee die eromheen kolkt. En de opening van de Volkskrant gaat over de verzekeringspremie. Verzekeraarsdrukkende premie is de kop boven het artikel. Tarieven voor logopedisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Die, daar zit het hem in. Verschillen in de vergoedingen tussen grote en kleine verzekeraars lopen daardoor op... Ze worden gekort, deze drie, op hun tarieven door de grote verzekeraars. Al dus de Volkskrant. Het AD dan nog tenslotte opent met uh, dat fraudegeld van Bulgaren. Geldfraude Bulgaren is verdwenen. Nederland kan fluiten naar de miljoenen euro's aan zorg- en huurtoeslagen... die Bulgaarse bendes hebben ontvangen. Fraudeurs hebben zeker voor 7 miljoen euro aan onterechte on toeslagen uh, gevraagd. En ze kregen er ook bijna 3,5 miljoen euro van. Justitie erkent dat ze niet al die fraudeurs heeft kunnen achterhalen. Het netwerk, zegt justitie, is maar voor een deel opgerold. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, Wakker worden.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 ...met The Wrong Direction. Marco die is wel goed gereden vanochtend is in, is in Herksen. Marco robert ja. goedemorgen. Goedemorgen. Hey, dat is vlak bij Zwolle, aan de IJsseldijk. Ja. ja, ken je dat? Nou, wel eens van doorheen komen. Nou, je bent er zo doorheen, hoor. Ja, dat gaat sneller. Je moet hard afremmen. <laughs> er, is, er is namelijk maar één straat in Herxen en die straat heet Herxen. Nou... Dus dan ben je snel, uh, dat is gauw uh, bekend. Nou, goed. Nou, heb ik gehoord dat ze dat. Ze willen graag hier dat, dat het een dorp is. Maar uh, het wordt vaak buurtschap genoemd. Want zo. Zo klein is het. Het, is misschien, ja, het zit misschien net een beetje tussen een dorp en een buurtschap in. Nou ja goed, dat zijn dan zo van die dingen. En heel grappig, kwam je vanochtend aanrijden. En dan zie je, wat, je kunt hier van alles kopen zo. Langs de weg staan allemaal bordjes. Zoals bijvoorbeeld hier staat een bordje te koop palingrooktonnen. Diverse maten. Nou. nou, dat is dan toch ook heel erg aardig. Uh, ik heb uh, op het internet gezien dat ze hier zelfs een beachvolleybalclub hebben. Maar ik weet niet of die nou in deze tijd van het jaar ook heel erg actief is. Waar ze wel heel druk mee zijn. En dat dat zie je ook aan de bordjes langs de Herksen. Hè, die, enige, die enige weg die hier uh, loopt. Dat zijn de appels. Vele, vele appels. Ik, ik heb ook een tip. Ik ben hier al een beetje aan het rondscharrelen... dat hier ergens een hele grote kar met 200 kilo appels staat. Ik heb hem nog niet gevonden. Ik dacht, dan proef ik er vast even eentje. Want nu zijn het nog appels en over een paar uur is het allemaal sap. Want daar gaat het over. Het is hier vandaag Appeldag of Appelfestival of Appelfeest of hoe dat dan ook allemaal maar mag heten. En dan komt er hier en dat is het leuke. Ik dacht ik, ik, dat wil ik wel eens eventjes van dichtbij uh, zien. Dan komt hier een, uh, een sapmobiel. <laughs> Zo heet dat, het sapmobiel. Die, ja, die kan je bestellen. De sapmobiel. En dat is dan een soort heel groot apparaat. En dan gaan die appels er allemaal in. En dan komen ze er in 5 liter pakken aan de andere kant weer uit. En dan kan je ze twee jaar bewaren. Nou, dat is toch fantastisch? Als je in Frankrijk op vakantie bent, dan ga je allemaal kijken naar de drijvenpersen'en ja, voor. Ja, dat ja, is dan leuk. Maar in Nederland hebben, hebben we ook dat soort dingen gewoon. Dat gebeurt hier gewoon op vrijdagochtend in Herksen bij Zwolle. Nou, Vind je het leuk? Ja, zeker. Ik ben zeer benieuwd. Ik ben is gewoon sapmobiel. vandaag flipje. Ja, er komt al iemand aangefietst. Heeft u, maar zonder appels. Goedemorgen. Die appels hangen in de bomen. nog. Hallo. zegt die u? Morgen. Die appels hangen hier nog. Hangen ze nog in de bomen? De deel zitten ze al in de schuren, denk ik. Ja, maar de sapmobiel komt zo. Ja, snap ik. Nou, dan hebben we morgen. nog wat te doen. Nou, het <laughs> gaat hier over tien minuten. Gaat het gaat enorm gonzen van het leven. Leuk. Ja, het en en wat, u doet ook mee? Ja, ik doe mee, ja. Kijk, nou ja, dat is toch fantastisch. Herksten wordt langzaam wakker. Dat is leuk, toch heel bedankt, goed. Ja. He? Ja. Overal nou. beginnen lichtjes te branden. Ja, maar Het is geweldig hè? Glimmende leuk, appeltjes in de boom, ja. Aan nou, de pluk, leuk. Marco ja. Robin. Juist, en Tot richting Sapmobiel. Ik <laughs> ben zeer benieuwd. Tot zo. Sapmobiel dus. Het is tien voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het overkomt honderden en misschien zelfs wel duizenden vrouwen in Nederland. Opgesloten zitten in je eigen huis. Blijkt uit onderzoek. Dat is gehouden in de deelgemeente Delfshaven in Rotterdam.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 Yeah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 Gewoon naar Rusland, om het Nederland-Rusland-jaar af te sluiten. Afzeggen van dat bezoek zou volgens minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... een verkeerd signaal aan de Russen zijn. Na een debat met de Tweede Kamer over de opgelopen diplomatieke spanningen... zei Timmermans dat er nu geen aanleiding is om dat bezoek niet door te laten gaan. Alle opties zijn nog steeds open... Um, maar ook in het debat uh, vandaag uh, in de Kamer heb ik ook gezien hoe de Kamer hier uh, inmiddels uh, uh, overdenkt. En de Kamer steunt uh, de lijn van de regering dat we op dit moment geen aanleiding hebben om terug te komen op de eerdere afspraak die we gemaakt hebben omtrent de afsluiting van het uh, jaar door uh, de koning. En vooralsnog uh, blijft dat zo staan zoals ik ook gisteravond al gezegd heb. En betekent dat dan dat het uh, voor 9 november nog kan veranderen? Dat betekent het inderdaad want anders zou ik het woord vooralsnog niet uh, hebben gebruikt. En waarom is het zo belangrijk, even afgezien van de incidenten die zich hebben voorgedaan, dat het doorgaat volgens u? Ik denk als je nu zou zeggen het gaat niet door, dan zeg je in feite, oké okay, wij doen met jullie het onderzoek Russische federatie, maar we weten eigenlijk al dat jullie er zelf achter zitten. Want dat is het signaal wat je geeft als je het bezoek van de koning nu zou schrappen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen dat je het alsnog moet doen, maar vooralsnog vind ik dat we vast moeten houden aan de eerdere afspraak die we gemaakt hebben. Het lijkt toch een beetje alsof u gisteravond en vandaag iets anders zegt dan gistermiddag. Heeft het er misschien mee te maken dat u hier ook een gesprek over hebt gehad... met minister-president Rutte, die eigenlijk over het Koningshuis gaat? Ik heb hier... Uh, uh... Wanneer heb Ik hier met minister? Ik heb hier vanochtend kort met minister-president Rutte over gesproken. Ik had hier daarvoor gisteren met hem over gesproken. Maar u zoekt nu spijkers op laag water. Dit heeft niets te maken met het gesprek... wat ik met de minister-president op herhaalde momenten heb gehad. En er is ook geen verschil tussen mijn standpunt... gistermiddag, gisteravond en op dit moment. Ik heb zelfs herhaaldelijk hetzelfde woord namelijk vooralsnog gebruikt. In hoeverre speelt de Greenpeace-zaak mee? Want daar moet u maandag ook een belangrijke beslissing over gaan nemen. Ik wil deze zaak van de heer Elderenbos helemaal loszien van de Greenpeace-kwestie. Maar ondertussen zijn we ook bezig natuurlijk om in die Greenpeace-kwestie te proberen vooruitgang te boeken. Nederland als vlaggenstaat heeft daar wel een bijzondere positie. Omdat we arbitrageprocedure zijn begonnen, moeten we enorm terughoudend zijn met wat we daar publiekelijk over zeggen. Ieder woord dat ik over zeg kan door de andere partij in de arbitrage worden betrokken. Maar... Maar achter de schermen doen we ons best om te proberen hier een goede oplossing tot stand te brengen. En u zei ook, maandag wordt er beslist of er een speciale procedure bij het Zeerecht tribunaal wordt begonnen. Dat klopt. Die procedure kan je beginnen twee weken nadat je een arbitrageprocedure bent begonnen en er geen reactie is van de andere kant. Die situatie kan zich maandag voordoen. Als er tussen nu en maandag niks verandert, zullen we inderdaad naar het Zeerecht tribunaal in Hamburg stappen. En dat betekent dat u er rekening mee houdt dat er morgen of in het weekend nog iets gebeurt rondom dat schip en de bemanning van Greenpeace? Ik hou daar geen rekening mee, maar dat kan altijd. En maandag is voor ons het moment waarop we besluiten of we vragen om een voorlopige maatregel van het zeerechttribunaal. tribunaal. Maar dat staat volgens u los van het bezoek van de koning en de koningin op 9 november naar Moskou? Dat staat daar echt volstrekt los van, ja. ja. Al dus minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en Wilco Boom sprak met hem. Hij sprak voor, eh, met hem voordat bekend werd dat er in dat pand in Den Haag was ingebroken. Pand ook onder beheer van de Russische ambassade. En de minister heeft inmiddels gezegd dat hij betreurt dat daar gisteravond is ingebroken. U hoort daar zo dadelijk meer over bij ons. Nu naar Groot-Brittannië, want ook daar is het slecht herfstweer. Regen streept daar weer tegen de ramen, temperatuur daalt. Het zal ook daar niet lang duren voordat de winter begint. Tijd voor veel Britten om de verwarming wat hoger te draaien. En dus leek het British Gas, ons grootste energieleverancier... een goed idee om met een hard boodschap te komen. De prijzen voor energie gaan flink omhoog. Correspondent Arjen van der Horst. Als je het bloed van een Brit wil laten koken... begin dan over de prijzen van gas en elektriciteit... Terwijl de lonen de afgelopen vijf jaar stagneerden... stegen de energieprijzen met meer dan 50 procent. En gisteren kwam er dit nog eens bij. En die stijging is ruim 9 8 miljoen klanten van British Gas betalen vanaf nu 150 euro per jaar meer. En een van hen is werkloze Graham Taylor. Het going to be harder than normal to be able to um, keep our heads above water. Met de winter voor de deur zal het moeilijk voor hem worden om het hoofd boven water te houden. Volgens hem houden energiebedrijven geen rekening met klanten met lage inkomens. Ik denk think the energy companies take that into consideration Ze denken They think about is uh, their pockets and their shareholders pockets at the end of the day. Het enige aan British Gas denkt zijn de aandeelhouders zegt Taylor. Maar het energiebedrijf zegt weinig te kunnen doen aan de prijsstijging. The price of wholesale gas is rising. We're in a global market and the demand for it is booming. Bedrijven als British Gas kopen hun gas in op de internationale markt. En daar zijn de prijzen flink gestegen de afgelopen tijd. De prijsstijging van de consumenten is daar een vertaling van. De regering heeft sympathie voor de zorgen van de consument. Minister Ed Davy van Energie komt met een simpele oplossing. Het is een vrije markt. Stap dan maar over naar een andere energieleverancier. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan in Groot-Brittannië. Energiebedrijven hanteren allemaal zo hun eigen tarieven... en het is vaak appels met peren vergelijken. Het is niet zo makkelijk te ontdekken wat dan de beste deal is. De Labour-oppositie wil daarom veel verder gaan. Als we die election in 2015 winnen... zal de volgende labour freeze gas- en elektriciteitsprijzen prices tot het begin van 2017... Als zij aan de macht komt in 2015... dan zal de partij van Ed Miliband de energieprijzen voor 20 maanden bevriezen. Een plan dat door de conservatieven meteen werd afgedaan... als gevaarlijke marxistische luchtfietserij. Maar de belofte van Miliband slaat wel aan bij de kiezer... zo blijkt uit opiniepeilingen. De verkiezingsstrijd gaat niet langer over de bezuinigingen op de overheid. Dat pleit hebben de conservatieven wel gewonnen... Maar Labour ziet de stijgende kosten voor levensonderhoud... als dé Achilleshiel van de regering. Het zal een centraal thema worden in de lange, lange verkiezingscampagne... tot de lagerhuisverkiezingen van 2015. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. De graafschap zit in de financiële problemen. Voor de club uit de eerste divisie dreigt een tekort van bijna 1 miljoen euro. Het kan zelfs dat de club ophoudt te bestaan... Om dat te voorkomen is een plan van aanpak bedacht, want volgens de algemeen directeur Henk Bloemers is de nood hoog. De, de nood is wel hoog, ja. ja daar, zal er niet, uh, daar moeten we niet omheen heen draaien. Maar het zal ook wel heel uh, naïef zijn als we dit niet aan zagen komen. Dus we hebben hier ook wel degelijk op geanticipeerd. Want als je een negatief resultaat hebt in combinatie met een negatief vermogen, ja, dan kom je in liquiditeitsproblemen. En uh, daarom hebben we heb ik al een aantal maanden geleden gezegd, uh, zijn we druk bezig om aandelen uit te geven. En uh, die gesprekken lopen goed en daar hebben we alle vertrouwen in dat, uh, dat het gaat lukken. Maar dan willen we eigenlijk ook in één keer alles repareren. Dus zowel het negatieve vermogen, uh, wegpoetsen zoals dat heet... en ook uh, zorgen dat het uh, negatieve resultaat gefinancierd wordt. In Apeldoorn beginnen vandaag de Europese kampioenschappen wielrennen op de baan. Nederlandse kanshebbers op titels zijn er niet echt. Toch gelooft bondscoach Peter Schep dat er betere tijden komen... al zal dat nog wel even duren. Nee, dat wordt niet makkelijker. Maar daar moet je ook niet uh, in het topsport voor uh, gaan natuurlijk. Dat, uh, dat is gewoon allemaal op het, uh, op het hoogste niveau. Uh, ja, wat op details uh, beslist wordt, ja, daar moet je gewoon alles voor over hebben. Uh, ja, wij werken met een hele gemotiveerde groep. En ik heb er wel vertrouwen in. Het is, uh, het is misschien nog uh, ja, heel vroeg. Maar ja, ik, uh, ik vind dat dit, uh, dit in eigen land in Apeldoorn wel een uh, extra motivatie moet zijn... Om, om alles eruit te halen wat er op dit moment in zit. Maar goed, het is wel duidelijk dat we in het traject zitten... dat we nog stappen moeten maken. En uh, ja, dat het eigenlijk alleen nog wel een stuk beter kan. Ze gaan het wel proberen. De Europese kampioenschappen wielrennen op de baan begint dus. Na half zeven gaan we op zoek naar Banksy. De gravity-artiest die in New York actief is. New York al een paar dagen ook bezighoudt met zeer opvallende kunst. Dit is Radio 1. Half zeven geweest. Hoogste tijd voor het NOS-journaal. Mark Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Minister Timmermans betreurt de inbraak gisteravond... in een woning in Den Haag die onder beheer staat van de Russische ambassade. Het pand aan de Bandstraat werd gebruikt als woonhuis voor ambassadepersoneel. De politie is direct een onderzoek gestart, zegt het ministerie... en daarbij wordt nauw samengewerkt met de Russen.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 En supermarkten stunten steeds vaker met goedkope plofkip. Vooral marktleider Albert Heijn heeft de kip vaak in de reclame... zegt Stichting Wakker Dier, die dit onderzocht. Ook andere supermarkten gebruiken vaker kip om klanten te trekken. Eerder dit jaar beloofden supermarkten dat de plofkip op termijn uit de schappen verdwijnt. Het weer dan. In het zuiden en westen is het bewolkt. En er kan wat regen vallen. Er staat ook weinig wind. En het wordt 13 tot 16 graden. Ook morgen is het vaak droog en schijnt af en toe de zon. Met 15 graden op de wadden tot 20 in Limburg. Het wordt dus iets zachter. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Het is uh, nog wat mistig in het midden en zuiden van het ja, land. Ja, ik merkte het. Ja, oké. Okay. Ja, ja. <laughs> zeker. <laughs> Oppassen. Ja, er komen nog steeds uh, flinke mistbanken voor... Ja, of dat ermee te maken heeft dat het uh, druk is... tenminste, voor een vrijdag, 20 kilometer. Op de A7 van Horen naar Amsterdam bij Weidewormer, 2 kilometer. En verderop op de A8 richting Amsterdam bij Ozaan 2 kilometer. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Tiel, 3 kilometer. Hij heeft te maken met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort bij Spijkenisse, 6 kilometer. En een stukje verderop bij havens 5500... Nog eens 2 kilometer. En bij de werkzaamheden op de N57 van Ouddorp naar Rotterdam bij Brielen 4 kilometer. John Bakker bij de AWB, dankjewel. Het begon zo veelbelovend precies één jaar geleden: de vredesgesprekken tussen de Colombiaanse regering en de FARC. Maar ze schieten niet op. Sterker nog, ze lijken helemaal vastgelopen. Ooit zo meer. Uw bedrijf heeft behoefte aan een professional die je niets meer hoeft uit te leggen. Dat is toevallig.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 Een minuut over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het begon vandaag precies een jaar geleden in Oslo. Het vredesoverleg tussen de rebellenbeweging FARC en de Colombiaanse regering. Verwachtingen waren hoog gespannen, maar intussen zijn de gesprekken in een impasse beland. Door wederzijdse irritatie zit er nauwelijks nog schot in de zaak. Ga naar Colombia, naar correspondent Kees Elenbaas. Kees, wat is daar nou misgegaan? Weet je dat? Ja, ze zaten zo mooi aan die tafel he, in, in Oslo een jaar geleden... met die, die ene varkleider met die zonnebril op en die Palestijnse sjaal om. Misschien kun je dat beeld nog herinneren. Ja. 70% van de Colombiaanse bevolking die was voor dit vredesoverleg... Had, had goede hoop. Santos was heel populair. Um, de president die had een deadline gesteld voor november dit jaar. Dan zouden de onderhandelingen die zouden op een eind moeten lopen. Maar het duurt maar en het duurt maar... En ze hebben eigenlijk maar uh, op één punt nog... Uh, één punt van de zes belangrijkste punten van het akkoord... wat ze zouden moeten bereiken, overeenstemming bereikt... over de landbouwhervormingen. En zelfs dat moet nog verder uitgewerkt uh, worden. Dat was, dat was in mei. Uh, ja, en ondertussen lopen de irritaties meer en meer op... de twee partijen die beschuldigen elkaar van, uh, van ja, langzaamaan uh, acties. Uh, gisteren stond er een oproep in de, de Colombiaanse media... Uh, van een aantal experts in internationale problemen. En die hadden een oproep geplaatst om misschien professionele onderhandelaars erbij te zetten... zodat die misschien de zaak nog uit het slop kunnen trekken. Ja, wat is het grootste knelpunt? Nou ja, waar ze de laatste maanden het langst over zitten te praten... Dat is eigenlijk de, de participatie van de FARC in het politieke proces. Dus de omvorming van de rebellenbeweging naar een politieke partij... En daarbij speelt dan natuurlijk het al of niet uh, vervolging voor mensenrechten schendingen en een amnestieregeling. Dat lijkt toch wel het, het grootste knelpunt op dit moment. Ja, hoe is het eigenlijk in uh, Colombia, want je gaf al aan in het begin, was iedereen daar zeer positief over. Uh, merk je daar nog iets van? Nee, helemaal niet. Dat, dat positieve beeld dat is eigenlijk helemaal uh, weggezakt. Uh, uh, er is nauwelijks meer belangstelling voor, men gelooft het wel wat daar gebeurt in, in, in Havana. Het is, uh, ja, het is duidelijk heel, heel negatief. Het gaat eerder over het, uh, het voetballen en het, uh, het bereiken van Colombia, van de eindrondes van de WK, dan over die onderhandelingen eerlijk gezegd. Zit het er nou in dat het binnenkort gewoon wordt afgebroken, dat het niet meer verder gaat? Nou, die, ja, pessimisten die denken inderdaad dat er helemaal geen akkoord komt. Dat het zo lang voortsleept ja, dat er helemaal niets van terecht komt. En dat het op een gegeven moment gewoon uh, doodbloedt. Aan de andere kant moet je zeggen, president Santos... die heeft het succes van die besprekingen gekoppeld aan zijn herverkiezing. Uh, deze dagen wordt er in het parlement gestemd over een referendum... wat aan de bevolking wordt voorgelegd. Dat zal er moeten gebeuren volgend jaar maart of volgend jaar mei. Dan zijn de parlements- en de presidentsverkiezingen... Maar ja, of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, dat is maar de vraag. Uh, geen akkoord, dat betekent in ieder geval doorgaan met het gewapende conflict... en de klok terugzetten tien of twintig jaar... en voorlopig echt geen kans op verzoening. Ja. En nog even Kees, want dan zijn we altijd benieuwd naar Tanja Nijmeijer, Zit zij nog steeds ook aan tafel? Ja, ze zit zeker nog steeds aan tafel als een soort uh, internationaal secretaris. Maar wat je zo nu en dan in de wandelgangen hoort... Uh, dat, dat hoorde ik vorige week nog uh, van, van mensen van de regeringsdelegatie. Ja, die vinden haar ongelooflijk uh, irritant en, en dogmatisch. Dat waren de woorden die ze oh. gebruikte. Uh, het laatste wat ik van, van Tanja Nijmeijer heb gezien... dat was een, een, uh, iets op het internet vorige week. Dat was een boodschap uh, in goed Engels van haar... Uh, van de Vark aan het twaalfde partijcongres van de Australische Communistische Partij. Uh, daar legden ze nog eens uit dat de klassenstrijd nog steeds de motor is van de geschiedenis. En uh, dat ze streven naar de socialistische revolutie volgens Marx, Engels, Lenin en Simon Bolivar. Nou ja goed, dat, dat zijn inderdaad niet, dogmatische teksten. Ja. En uh, daar kon je 40, 50 jaar geleden misschien mee aankomen, maar nu toch echt niet meer. Nee, dat helpt inderdaad niet. Kees Elen, baas, uh, hartelijk dank vanuit uh, Colombia. Op de wielerbaan van Apeldoorn hoort het net al. Begint vandaag het EK baanwielrennen, maar van Nederland wordt niet zoveel verwacht. Grote namen van veloer zijn gestopt of overgestapt naar het fietsen op de weg, en de blik is nu vooral gericht op het presteren bij de volgende Olympische Spelen. Matthijs Bugli die maakt nog de meeste kans op een podium. Hij won dit jaar een wereldbekerwedstrijd en werd derde op de WK. En dan begint voor Bugli.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 En ik heb er wel vertrouwen in. Het uh, EK op de baan van Apeldoorn. EK wielrennen. Reportage hoort u van Ragna Niemeij. Ja. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, het is al vroeg druk. Ja, zeker. Nou ja, druk. Ah, Voor ja. een vrijdag wel, ja. ja. Ja, inderdaad. Dat heeft ook te maken met een spoedreparatie op de A15... vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij Tiel, daar staat 3 kilometer file, de linker rijstrook is daar dicht. Het gebruikelijke beeld op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam, bij Oaan 2 kilometer. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij Spijkenissen 3 kilometer. En ook gebruikelijk inmiddels is de file op de N57 vanuit Ouddorp naar Rotterdam. Door werkzaamheden bij Brielle 4 kilometer. En dan is er ook nog mist. John, wat moet dat worden vanochtend? Ja, in het midden en zuiden van het land komen misbanken voor. Ja, die gaan natuurlijk wel oplossen, maar dat, dat zal nog wel even duren. Nou hebben ze in het zuiden vakantie. Het is vrijdag, dus het zal niet zo gek druk worden, hoor. Eh, 35 kilometer ergens daar in de buurt. Goed, we gaan het in de gaten houden. Althans, jij voor ons, John Bakker, dankjewel. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Mark Robin Visser is al ter plekke in Herksen... in de buurt van Oost en Weijen aan de dijk. Het ja. zou bruisen inmiddels van activiteiten. Marco, nou, ja. ik, ik, ik kijk nu net in het gezicht van een, een goudrenet met een, met een rood wangetje. Ja, een ja, goudrenet met een rood wangetje. Ja, dat is dan een hele goeie, hè? Dit. Dat is een heerlijke, ja. Dat is een heerlijke. En dan veel kleiner van formaat, dat is deze. Koks, dat is de koks. En die komen allemaal bij u uit de boomgaard? Die komen bij ons uit de boomgaard, ja. Fantastisch, hier ja. uit Herksen. Ik ben uh, te gast bij de Riezenbosjes. We zitten hier aan de keukentafel. Willem en Mini. Ja, Mini is een beetje schoor, dus ik zal er een beetje ontzien. Er is waarschijnlijk te veel appels, te veel appels gegeten, Willem. Goedemorgen allemaal. Ja, goedemorgen. <lacht> ik hoorde net dat hier in Herksen, waar wij zijn, daar, dat is geen grond, maar dat is klei. Herksen klei. Vertel eens even. Dat is geen grond. Nou, wij waren de serre aan het bouwen. Ja. En toen werd er een gat gegraven... En toen zeg ik tegen de buurman, wat moet ik met die grond? Toen zegt hij, dat is geen grond, dat is herkse klei. <laughs> dus dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. En uh, met die klei, daar kan je natuurlijk wat mee? Daar kun je, daar kun je wat mee. Dat is echt uh, rivierklei. En dat is uh, vruchtbaarheid. Ja. Dus daar kun je uh, op planten en poten. En daar krijg je goede gewassen van. Nou, en daar zijn jullie de afgelopen jaren heel erg actief mee uh, geweest? Ja. Vandaar dat blozende goudrenetje daar in dit schaaltje. Hè? Dat ja. is er niet voor niks gekomen. Dat klopt. Dus je kunt er uh, hoogstam fruitbomen planten... en dat groeit als kool, zeg maar. De hoogstam fruitbomen groeien als kool. Ja, die, dat groeien, groeien toch groeien. die groeien. Ik vind het wel een heel mooi woord, trouwens. Hoogstam fruitboom. Is dat een uh, vandalenwoord? Uh, nou, dat denk ik niet. Maar samengesteld... Wij zeggen in, gewoon hier in de gebruikstaal wel hoogstam. Hoogstam, hoogstam met hoog, een driepoot. Ja. Ja. Hoogstamboom. En dat zijn dus die uh, he, ouderwetse fruitbomen waar je met een ladder in mot. Ja, met een hele hoge ladder bovenin uh, fruit plukken, dus in het najaar. En zo doen we dat hier in Herkse? Zo doen wij dat hier. Mini zit in de boom en ik ru <lacht> ruim het op. U staat eronder. Ik sta eronder, ja. Nou, dat wil ik dan straks wel eens zien. Nou, dat kan, dat kan, dat kan. Dat kan maar... nee, want het is nou nog donker. We kijken even naar buiten. Het is bijna volle maan. Het is trouwens prachtig. We kunnen het hier uit het raam heel erg mooi zien. We zouden al de boomgaard in kunnen gaan, maar het is misschien nog een beetje te donker voor. Het is, ja, het is nog te donker, zeg maar. Maar het is wel vandaag die day. Toch? 3D. Ja, ja 3D. Oh, 3D. Nou, oké. Okay. Het is nog wel heel vroeg. Ja, natuurlijk. Ja, neem, dan, neem nog maar een kopje koffie, Willem. Ik ga even naar Hans-Erik. Die woont in uh, Herksen, overigens. Uh, telt, uh, als ik goed ben geïnformeerd, 99 huizen. Ja, het zijn uh, echt van 1 tot de 99. Ja. Ook en, maar één straat. Het is één straat. Uh, Herksen Herkse. in Herksen. En u uh, zei net, ik woon in Herksen-Noord. Dat vind ik dat wel heel grappig. Ja, en daar begon je heel hard om te lachen terwijl we dat heel serieus nemen. Het is echt, uh, vanaf hier is het ongeveer kilometer naar Herkse Noord. noord jonge, ja. ja. Het is een ja, ja. hele is tocht geweest, ja. Ja. ja. Nou, we gaan het... Uh, over, u heeft ook een boomgaard, hè? Ja. Dat, uh, ja. ja. ja. Heeft iedereen hier een boomgaard? Nee, nee, jammer genoeg nog niet. Maar wel veel, hè? Ja. Er zijn er wel veel. Nou, er was heel veel en er komt nu wel wat meer terug. Ja, heel veel is weggegaan. Wij gaan straks uh, de bomen in, zou ik zeggen. De hoogstambomen. Ja. Gaan we eens kijken hoe het ervoor staat... En dan gaan we wachten op de stapmobiel, Maar dat komt allemaal later. Ze hebben een heel programma hier in Heksen. Acrobie Visser is daar vanochtend van ja. Heksen naar New York. Want uh, graffiti-artiest Banksy zet daar de boel op zijn kop. Hoort u zo. Hey, the read books over tea. They give tips when they pay. Hoor u van Boy. Hij is wereldberoemd en hij is ook mysterieus. Hij is graffiti-artiest en hij houdt al een paar dagen... vooral de toeristen in New York in de ban. Banksy, want zo heet hij, heeft aangegeven om in de maand oktober... elke dag een nieuw kunstwerk in New York te maken. En dat zijn dan niet alleen zijn bekende muurtekeningen... maar ook mobiele kunstwerken. Zoals een veewagen vol met piepende knuffels. Ja, en dat klonk al zo als hij voorbij reed... Architect en designer en striptekenaar Martijn de Visser is in New York. Martijn, goedenavond. Ja, goedenavond. Of ja. eigenlijk hier uh, meer goede ochtend. Uh, ja, ja, het is al wat later. Inderdaad, het is al na twaalf. Uh, ook deze veewagen gezien? Nee, nee die heb ik helaas uh, nog niet gezien. Die, uh, die rijdt ook rond. Uh, dus die, die is op wisselende plekken. En ja, ik hou een beetje de sociale media in de gaten... waar de dingen gebeuren die Banksy doet, maar ja deze heb ik nog niet uh, kunnen zien maar uh, ja misschien krijg ik de kans nog ik ben er nog een paar dagen ben je speciaal in New York voor Banksy? nee nee nee dat niet ik was uh, we hadden gewoon al vakantie gepland en uh, nou ja, toen kreeg ik eigenlijk mee dat hier uh, ook hier uh, inderdaad uh, elke dag een uh, kunstwerk zou maken. Dus het leek ons sowieso wel leuk om ja, af en toe eentje daarvan mee uh, te pikken, zover uh, dat kon. Maar uh, um, ja, het is eigenlijk uh, uh, bijna een soort uh, puzzeltocht wordt het af en toe. Want uh, je, ja, je, je probeert uh, het past elke dag ongeveer een, een uh, ja, beeld van wat hij gemaakt heeft en de, de wijk. En dan uh, ja dan begint op ja op internet en op sociale media echt uh, een soort uh, uh, ja, de berichtgeving van waar hij dan precies is en uh, of, of waar je hem kunt vinden. En uh, ja, dan moet je er op tijd soms ook bij zijn, want uh, uh, veel worden ook uh, ja, weer weggehaald of of, of, of het is een mobiel kunstwerk zoals die, die truc. Ja. Dus uh, ja, je moet er dan uh, wel, wel op tijd bij zijn. Ja, heb, je, heb je zijn kraampje nog op tijd gevonden? Waar hij zijn kunstwerken <laughs> verkocht voor 60 dollar? Nee, dat heeft uh, ja, volgens mij bijna niemand uh, gevonden. Nee, dat was inderdaad eigenlijk wel zijn grootste truc, vond ik zelf. Uh, inderdaad, bij Central Park had hij een uh, stalletje opgezet... waar hij zijn eigen werk verkocht voor 60 dollar. Uh, de waarde ligt, wordt geschat inmiddels op... Ja, ongeveer 30, 40.000 ah. dollar per uh -huh. stuk. Uh -huh. Dus je ja, had een goede slag uh, kunnen slaan. Ja, um, hij heeft alleen, er maar zeven, uh, maar zeven verkocht, geloof ik, hè? Ja, ja, en ook al mensen die het niet wisten. Want ja, ik, uh, ik heb het ook nog met andere mensen over gehad. Maar ik denk... Op het moment dat een, ken of ja, een kenner, of iemand die ben gekend, het zou zien, dan zou je niet geloven dat het echt was. Dus het was ja. sowieso een goede goede truc. Want ja, uh, mensen die het, die, die het kenden, die zouden denken, nou dat, dat kan nooit echt zijn. Ja, en mensen die het niet kennen, die hebben daar misschien ook niet zo in geïnteresseerd. Dus verkoopt, uh, heeft u er uiteindelijk maar heel erg van verkocht. Ja. Het, het bepaalt toch een beetje uh, het, je bezoek aan New York. Ga je er dan nou vandaag op zitten wachten waar, waar die opduikt? Nou ik, ik moet wel toegeven... S ochtends en nou, eigenlijk s middag hier... ...elke keer... ...waar het dan gebeurt... ...en dan probeer ik toch even te kijken... Wat, ...waar dat dan is en of we daar dan in de buurt zijn. Want ja, we zijn hier ook gewoon op vakantie... ...dus we willen eigenlijk ook gewoon allerlei andere... er dus zoveel te zien in New York, leuke dingen zien. Maar ja, als het dan eventueel mogelijk is... ...dan, uh, dan gaan, we er wel, uh, gaan we er wel langs. Dus het, het, het, ja, af en toe dan... Uh, uh, je ...bepaalt het wel een beetje ons bezoek. Goed. Succes met het zoeken naar Banksy. Wie weet, zet hij nog ergens zo'n kraampje op? Ja, ik hoop het. Ik hoop, het. Ik ik hoop dat ik er dan bij ben. Partij de ja. Visser, nog veel plezier in New York. En bedankt. Ja, hartelijk bedankt. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Gert Kluk. Het nieuws over de inbraak in de Haagse woning, die in beheer is van de Russische ambassade, heeft de meeste voorpagina's gehaald. Volgens de Telegraaf is het pand een voormalig hoofdkwartier van de KGB. De vroegere Russische geheime dienst. En morgen publiceert deze krant een interview met premier Rutte. Maar vandaag verschijnen daar al delen van. Zo zegt Rutte dat de agenten die de Russische diplomaten bovendien hebben opgepakt niet worden vervolgd. Wij gaan die agenten niet vervolgen. Het feit helaas, van de politie geeft daar volgens de premier geen reden toe. Het is er snikheet of veel te koud. In veel klaslokalen is het binnenklimaat ronduit slecht. Dat zeggen onderzoekers van het Centrum voor Gezonde Scholen in Trouw. Ook is de luchtkwaliteit in een gemiddeld schoolgebouw slechter... dan op kantoor of in de gevangenis. Logopedisten, fysio- en ergotherapeuten worden fors gekoord op hun tarieven, schrijft de Volkskrant. Grote verzekeraars bevriezen of verlagen de tarieven volgend jaar. Patiënten profiteren daarvan, want de lage tarieven zouden tot lagere zorgpremies moeten leiden. Maar er zijn wel zorgen, als de tarieven zo dalen, hebben logopedisten te weinig geld over om van te leven. De miljoenen uh, huur- en zorgtoeslagen die Nederland heeft betaald aan Bulgaarse bendes is verdwenen. Bulgaren houden zich tijdens de verhoren bij de politie van de domme, meldt het AD. Ze zeggen dat ze dachten dat het legaal was om geld te vragen in Nederland... zonder dat ze hier woonden of werkten. Een opvallend cadeau voor de 300 ambtenaren van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Ze hebben allemaal een vliegende tol gekregen. Het speelgoed was een cadeautje van het Nationaal Cybersecurity Centrum omdat ze sinds deze zomer samen in één pand werken. Een woordvoerder van de minister Opstelte van Justitie zegt dat er 6000 euro aan presentjes is uitgegeven. Maar ik heb ze nog niet voorbij zien zweven. Al dus een woordvoerder in De Telegraaf over de tollen cadeautjes. Dus na zeven uur hoort u meer uit Den Haag. Marcel Bril is uh, vroeg en was gisteravond laat al bij dat pand van de Russische ambassade waar is ingesproken. U hoort zo dadelijk meer van hem. Blijft u luisteren.